Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel Europa zit bij te komen van het nummer dat Joost vanmiddag heeft gedropt. Met Europapa gaat hij naar het Songfestival. Zet de radio aan, ik hoor Stroomaai met papa Oethe. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed hè. Hey. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Onze Songfestival-kenner Jorn heeft de reacties. Het is natuurlijk ook een ontzettend vrolijk liedje wel... die het, zeker bij een jongere generatie waar Happy Hardcore helemaal opkomt... het waarschijnlijk best wel goed gaat doen. Ik sprak met wat journalisten die het festival al een tijdje volgen... en ook die waren toch wel enthousiast. Al is het alleen al omdat Nederland iets totaal anders stuurt... dan wat we natuurlijk gewend waren met ballads en gepolijste liedjes. En het is echt een liedje wel wat blijft hangen. Op 9 mei horen we Europapa voor het eerst op het Songfestival. Mensen die hun huis verhuren via Airbnb of Booking krijgen te maken met strengere Europese regels. De verhuurders moeten maandelijks gegevens doorsturen over hoe lang ze hun crib verhuren en hoeveel gasten er waren. De Europese politici hopen dat het helpt tegen onder meer massatoerisme en druk op de woningmarkt. Er moeten meer meesters voor de klas staan, vinden de meeste Tweede Kamerleden. Nu is 13% van de leraren op de basisschool een man. Maar dat moet veel meer worden, vindt ook pabo-student Esmee. Ik uh, denk dat het ook voor jongens uh, in de groep heel belangrijk is om een mannelijk voorbeeld te hebben. En uh, meiden hebben altijd een vrouwelijk voorbeeld als juf. En jongens die maken dat misschien niet of uh, nou ja, één keer mee uh, op de basisschool. Chris twijfelde of hij de pabo leuk zou vinden. Maar nu hij stage heeft gelopen bleek het reuze mee te vallen. Je bent echt met die kinderen bezig. Je bent gesprekjes aan het voeren. Je bent met ze aan het spelen. Ik had het erger verwacht dat ik dat... Veel meer gedacht dat het echt alleen maar liedjes zingen, buitenspelen, dat, dat soort dingen was. Op maandag leer ze de M aan en dinsdag dan kunnen ze al woorden met de M. Dus dat is echt heel leuk om dat, dat verschil te zien. De politiek wil dat het aantal afgestudeerde mannen op de Pabo over een jaar of tien niet 13 maar 30 procent is. Het weer dan nog, het is bewolkt met veel regen of motregen. Ook vanavond blijft het nat. Pas vannacht klaart het een beetje op. Morgen in het oosten wat regen, maar vanuit het westen steeds vaker zon. En dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het gaat eindelijk de goede kant op met de files. Nog wel een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen en Knaup en Muiderberg. Hou daar nog rekening met een kwartier extra reistijd. Verder op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Utrecht-Leidse Rijn... nog 10 minuten verdraging. En op de N201 uit Horen-Hilversum bij Loenersloot is de verdraging ook nog 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Op het album uh, staat The Bigger Picture En dat is klopt hè Ruud Ja, ja Zie je? En, uh, en je zei twee liedjes van uh, Accidental Pictures Maar die nu komt Is het laatste liedje van De vorige plaat Ah Oeh uh, want Before I'm Believing staat er niet op. Nee. Nee. Uh, en die staat dan weer volgens mij uh, op uh, een van de andere uh, nummers of albums. Oh, of Arasing Mountains. is Zie je, dat, dat, uh, dat is het. Ja, ik, ik dacht, ik ga stemmig met die gitaren op pad.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 Ja, ja, bij, ja, ja, De ja, ja. Man en de Rick, Rick Cornelis en... Uh, en, en een koor zelfs. Ja, bij, de ja, zangeressen ja, waren ja. er ook. Uh, en dat vond ik uh, toch wel een hele mooie, een mooie op uitvoering. op YouTube. Ja, ja, als je mijn naam op... doet, en dan vind je hem wel op YouTube. Ja, ja, ja de uitvoering is nog beschikbaar op YouTube, inderdaad. Yes. Um, overigens, van dit uh, geheel wordt ook nog iets een en ander gemaakt. Dus, uh, uh, als het uh, technisch... Uh,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 maar op een zaterdagmorgen tussen 10 en 12 gewoon weer te horen kunnen zijn. Denk ik ja. Ik kijk Thomas aan en ik kijk Leon aan en die zegt twee gewoon dat gaat wel gebeuren. It's a call. verschillende edities. En ik heb er weer ontzettend veel zin in vandaag. Gelukkig maar. Is het dan vandaag heel anders dan uh, bij die vorige edities? Ja, zeker. We hebben andere presentator. Uh, we hebben dus zes acts in plaats van vier. Uh, andere genres, maar dus ook uh, ander artwork. Het, het idee is echt dat het gevoel van de nacht uh, terug moet komen in deze avond. Ja, want... Heel erg anders. Omdat hiervoor hadden we dus allemaal bands. Dus dan uh, moeten de backends van de drumstellen moeten omgewisseld worden. En de gitaren moeten, moeten omgewisseld worden. En nu heb je DJ's en rappers. Dus dan is het, je geeft de microfoon door, je stopt je USB-stick in de draaitafel en het is, het is gefixt. Dus uh, ja, daardoor kan het allemaal wat vlotter gaan. Dan hebben we dus ook plek voor 6 acts in plaats van vier. Dus ik denk juist dat het daardoor een uh, hele gezellige avond gaat worden. Jij, ja, waar kijk je het meest uit naar vanavond? Uh, waar kijk ik het meest naar uit? Nou, we hadden net wat uh, soundcheckproblemen <lacht> bij uh, Ross Silhouette. Het werkte allemaal niet zoals uh, de bedoeling was. Dus daardoor ben ik juist heel benieuwd geworden naar die act. Omdat Hoe het eruit gaat. Zien? Wat gaat er gebeuren dan? <lacht> als, de, als, je daar, als we daar zo lang mee bezig zijn geweest om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ik hoop dat we een beetje de Haarlemse hip-hop scene naar voren kunnen brengen. Want die. Ik, uh, ik heb heel veel zin in uh, 14 maart. Het gaat super leuk worden. We hebben, hebben super vette bands. Um, we, de, de Publieksprijswinnaar is nu ook bekend geworden. Dat is Mind Your Step geworden. Dus we hebben nu Dionne, Hunk, Mind your Step en The Void. Dus dat is gewoon een super vette line-up. En uh, ja dat wordt in zaal 1. Dus dat wordt de komende weken gewoon alle aandacht op de marketing en de PR gooien. Want we moeten iedereen die houdt van uh, nieuw opkomend talent moeten we gewoon in die zaal hebben staan. Zij, ja, er zijn zeker nog heel veel, nou heel veel, er zijn nog tickets voor. Je kan ze gewoon kopen. Iedereen is welkom. Uh, ja, je kunt kaartjes kopen. Het is dus 7,50 euro uit mijn hoofd. Oh. Uh, en dan nog servicekosten er bovenop. Maar uh, ja, iedereen is welkom die je langs wil komen. En daarbij ben ik ook zo dat uh, als je nou uh, niet de uh, financiële vrijheid hebt om heen, heen te kunnen, maar je wil wel heen, ja, weet je, stuur ons dan een DM en dan kan ik kijken wat ik voor je kan regelen. Ik zou niet willen dat geld het, uh, het probleem zou moeten zijn dat je daarom niet komt. Dat zou zeker zonde zijn. Hey maals, heel veel plezier vanavond. We gaan je ongetwijfeld nog ergens spreken. Zeker. Uh, want we gaan niet wachten tot 14 maart tot we je weer mogen spreken. Nee, dat zou ongezellig zijn. Heel veel plezier vanavond. Dat komt helemaal goed, jullie ook. Thanks. Als, dus, als er iemand uh, hier alles voor heeft verzorgd de afgelopen weken, bij de Rob Agda wordt zowel de die, de die Editie, de Day Editie en de Night Editie, dan is hij het wel. Uh, vanavond, ik heb een poging gedaan tot de muziek er ook een beetje op aanpassen. Op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 Als ik God was van vrouwtje hier bij uh, Haarlem 105 en ZFM zometeen ook vanaf 8 uur. Want dan begint de night editie van de Rob Agdaward. We zijn live in het padgenaad. Uh, mocht je denken, jeetje Jip, wat ontzettend veel achtergrondgeluid heb jij. Dat klopt, want uh, er wordt nog heel veel uitgebreid gegeten. Uh, het was echt waanzinnig lekker. Ik heb nog nooit oprecht zulke goede falafel gehad. <hijt> echt zo intens van genoten. Anyway, we gaan vanuit uh, Als ik God was van... Vrouwtje, gaan we heel soepel door, want nog geen twee uur geleden... ...of Europa. Blijf hier tot ik dood ga, Europa papa Europa papa kom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga, Europa papa Europa papa zoek mijn friends and friends of neem de been in de been. Ik wil weg naar my maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn, dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld op Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een Europeet please Zeg merci en alsjeblie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 The way you work, it, No digging, no digging. I got the up, She's got classes now. She's knowledge by the power, baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no.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 It's got to be, stay kicking game with a capital G, X. En vandaag is dus hun EP uitgekomen. Ze staan dan ook vanavond in de Nobel in Leiden, hun thuisstad. Burn This, Vijf tracks, ik ga de laatste draaien. Dit is A Bitter Man. Just Me, not a chance nobody came close to him. Uh -huh. ha, I kinda knew you was troublesome yeah. You got me wrapped around your finger like about you. about you, you. Everything that you do Every way that you move There's just something about you There's just something about you Everything that you do Every way that you move There's just something about you Still you got me Wrap Wrap Wrap Zij heeft een nieuwe muziek uitgebracht. Dit is Carefree. Live op Haarleman 5 en ZFM Zandvoort. Weer onze Jaap Koper rondlopen. Wel bekend van ZFM. Waar we ook zo meteen live te zien en te horen zijn met Rob Oakdowers. En uh, die heeft even gevraagd hoe het met hem gaat. Even op play druk, hoor. Nou, een van de, de deelnemers van de Night Editie. We hoeven hem eigenlijk niet meer te introduceren. Is uh, Not Your List Zeker. Ja. Ja. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Het gaat, eh, het gaat lekker. Zeker. Ja, wat heb je uh, in al die tijd uh, gedaan de afgelopen jaren? Ja, um, een beetje uh, optredens, dat gaat nu wat meer. Ik um, kan er een beetje mijn bijbaan uh, noemen uh, momenteel. Bijbaan? Ja, zeker. Ja, dat, uh, zo goed gaat het nu en ik maak gewoon nog steeds liedjes met mijn vader en uh, ook soms zonder mijn vader. Maar ik heb heel veel nog erin, dus dat is mooi. Uh, maar als je terugkijkt naar vorig jaar, wat was dan het moment waarvan je dacht, wauw? Nou, toen ik die Rob Agda had gewonnen vorig jaar, dat was wel... ...bijzonder. Uh... Ja, want hoe was dat dan? De Ja ja nou dat was mooi ja ik, um, het enige jammere was ik werd uh, halverwege of zo werd ik uh, van het podium gehaald omdat uh, er was iets met de tijd dus daar baalde ik op dat moment wel van alleen de, de crowd bij bevrijdingspop was wel echt uh, insane zeg maar ja, motiveert je dat dan ook ja zeker er waren echt mensen die ik niet kende die mijn liedjes meezongen en dat is wel uh, dat zijn fans Um, en vanavond gewoon als aandachtig toeschouwer. Zeker, zeker. We gaan niet optreden vandaag. Helemaal niet? Ja, als er een kans is, nee, nee, nee. Nee, ik nee, kom lekker kijken. Ik uh, vind het een hele goede line-up. Dus, uh... Maar is het dan ook zo, als je dan kijkt, dat het dan toch weer een beetje het bloed uh, begint te kruipen waar het niet gaan kan? Nou, het, is wel, uh, het zijn wel oude herinneringen weer die terugkomen. Maar uh, nee, ik vind het echt leuk om te kijken hier vanavond. Ja, nog iets. Uh, want je was, vorig jaar was je natuurlijk scholier. Zat je op het uh, schoter. Hoe is dat eigenlijk uh, nu allemaal afgelopen? Uh, ja, nog steeds. Ja. ja, heel lang ook nog. Tweeënhalf jaar. Ja? ja, duurt nog even. Uh, maar heb je dan toch ergens zo een beetje een keuze gemaakt hè, op school? Dat je toch denkt van ik ga toch met uh, mijn hart uh, kiezen en voor de muziek? Ja, ik zal uh, denk ik heel lang nog voor muziek blijven gaan. Uh, maar ook voor mijn school. Tot ik hopelijk uh, over 2,5 jaar eraf zit, ben. Um, ja, ik blijf gewoon mijn muziek maken. En dat uh, gaat nu. Want we gaan zo meteen door naar het nieuws. En daarna gaan we vrij snel beginnen met de. Night editie van de Rob MUZIEK Ik overkomen als een jongen die gesloten is Ik uitgedacht is als ik in mijn studiootje zit En dit alles is begonnen met corona shit Later in de schuur bedachten we samen notulist Mensen vinden het niet goed, ik doe gewoon mijn ding Leg nachten wakker met mijn vader, maar toch droomde ik laatst over hiphop Bro, ik heb dit zo gemist Maar op een dag dan breek ik door en heb ik ook een hit Maar nu nog niet, we lopen never op de zaken vooruit Yo, je weet niet hoe het loopt en wat ik later besluit. Zorg ervoor dat ik die uren met mijn vader gebruik. Ik ben zo on fire, zet die kaarsen maar uit. Geen romantische sfeer, dat is voor een andere keer. Wat er in mijn kop speelt, heb ik al lang genoteerd. Ik anticipeer dat werk. Ja, dat heb ik geleerd. Mijn vader is niet altijd blij als ik wat anders probeer. Maar dat hoort met kritiek, kan je doen wat je wil. Ja, soms wil ik progressie en wordt het even te veel. Ik ga van programma naar programma, naar weer terug en de schuur. Ik Spreeg mijn bars in de pauze die een half uur duurt. Zie mezelf op tv. En dat is toen best bijzonder. Maar ik ben eigenlijk niks anders dan een puberende jongen. Soms wil ik te snel, dan moet ik even terug. Ik laat het los. Pak even mijn momentje rust. Ik pak even mijn momentje rust. Dus geef me even een momentje. Ik pak even mijn mom momentje rust. Geef me even een momentje. Ik pak even mijn momentje Mm-hmm.